Adonai Adonai en Barnabas, geroepenen van de Heer. We gaan zien waartoe uh, Paulus. En Barnabas geroepen zijn. In Handelingen 13 daar staat het volgende. We gaan een paar teksten ervan lezen voordat we dadelijk doorslaan naar Handelingen 15. Want daar gaat de kern vandaag over. Er waren in Antiochieën... in de gemeente al daar, profeten en leraars. Namelijk Barnabas, Simeon, Lucius, Manaën en Saulus. Terwijl ze vasten. Bij de dienst des heerden. Wat we vandaag hebben is een dienst des Heren. Want de dienst die we hebben is het eren van onze Heer Yeshua. En als we Hem eren en we buigen voor Hem, aanbidden we daardoor Yahweh. Dus Yeshua is onze Heer. Maar als we zijn woord horen en doen, dan aanbidden we daardoor Abu Yahweh. We aanbidden niet Yeshua. Daar heeft hij ook nooit om gevraagd. Maar als we voor zijn woord buigen, dan buigen we voor zijn vader die hem dat woord gesproken heeft. Hij zegt, niemand heeft ooit God gezien, maar de zoon dus mensen, zegt hij, die openbaart hem. Dus als we op Yeshua zien, dan zien we door hem heen de barmhartigheid, de liefde en de trouw van onze hemelse vader. Kent u trouwens de, de namen van God? We hebben natuurlijk geleerd wat die Yahweh heet, hè? Wanneer, wanneer roept Mozes... Die namen uit, weet je dat nog? Bovenop de berg. Dan openbaart God zich aan Mozes. En dan zegt God: Jaweh, Jaweh, barmhartig, genadig, goede tieren, trouw en gaarne vergevend. Dus als Jaweh zijn eigen naam uitroept, dan doet hij het twee keer. En dan zegt hij precies wie die is. Hij zegt: Ik ben barmhartig, genadig, goede tieren, trouw en gaarne vergevend. Hé, hey, dat is onze God. Hoeveel mensen zijn er niet bang van God? Nee, God moet niks met God te maken hebben. Ze moesten het eens weten. Ze kennen hem niet. Maar om hem te kennen, zegt Yeshua in handelingen 17. Dat is pas eeuwig leven. En dat eeuwige leven heeft niet met de onbeperkte tijd te maken. Maar met kwaliteit. Wij bezitten eeuwig leven. Het ging om profeten en leraars. Barnabas, Simeon, Lucius, Manaan en Paulus. Die hier nog Saulus genoemd wordt. Zij vasten. ...bij de dienst des Heren. En zeide de Heilige Geest... ...wonderlijk hè, de Heilige Geest zegt wat. Hoe zou die dat doen? Hoe zou de Heilige Geest spreken? Hey, hebben wij de Heilige Geest ook wel eens horen spreken? Hij geeft je zelfs gedachten. Ja, hij geeft je zelfs gedachten... Als we ons op God richten en op Yeshua, openbaart hij door zijn geest vaak ineens plotseling. denk je, nou snap ik het. Gudsig, ik heb nou dertig jaar christen en nou snap ik het. God die openbaart door zijn geest dingen aan je. Je moet er ook klaar voor zijn om het te kunnen ontvangen. Je gaat toch geen kinderen dingen geven waar ze niet om vragen. Je geeft wat ze nodig hebben. Zodat ze volwassen worden. En naarmate ze volwassen worden, dan zeggen ze, zou er nog meer zijn? En dan kan je ze verder onderwijzen. Dat is met het woord van God ook. Wij kunnen niet alles in één keer behappen er zijn stappen die we moeten nemen in het horen, in het geloven in het kiezen voor het dopen het sterven met Yeshua opstaan uit het graf er zijn stappen om zo tot God te komen en zelfs tot aan Mozes te komen want Mozes die wordt door de christenheid wel heel erg makkelijk over de rug gegooid van ach dat is de wet en de wet is volbracht we hebben Mozes niet meer nodig we leven nou in de liefde ja dat zeggen ze hè? Maar terwijl zij vasten, dus zich komen richten op het woord van de Heer en op zijn geest, de dienst des Heeren zei de Heilige Geest zonder mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik Abba Yahweh hen geroepen heb. Dus het blijkt dat ze in dat gebed duidelijk horen die twee mannen die moet je nou afzonderen voor die taak waar ik ze toegeroepen heb. Moet je nu doen. Nu is de tijd gekomen. Die mannen waren natuurlijk al hartstikke klaar voor. Ze kenden het woord van God. Ik denk dat er weinig mannen zijn geweest als een Paulus bijvoorbeeld. Want die kenden de wet op zijn duimpjes. Toen vasten en baden ze opnieuw. En ze legden hun de handen op en lieten hen gaan. Mooi hè. Dus als iemand de verlangen heeft om tot zijn roeping te komen... Dan zal dat bevestigd worden in de gemeenschap. En inderdaad, we gaan daar een zegen aan verbinden. Dat u zegt, kom, we zullen als oudste voorgangers je de hand opleggen. Heer, dat de Heer je werk mag bevestigen. Ga in vrede en overwin om te overwinnen. Want het is overwinnen. Is er geen strijd? Zonder strijd. Geen overwinning. Dus als je denkt in het Koninkrijk van God arbeidzaam te worden welkom in de strijd zeg ik altijd als mensen zeggen ja ik wil nu toe eindelijk is gedoopt worden in de naam van Yeshua want ze zijn allemaal gedoopt in de naam wat geen naam is vader, zoon en geest dat is een christelijke tierenlantijntje wat ze toegevoegd hebben aan het evangelie maar het is dopen in de naam van Yeshua in zijn dood en opstanding precies zoals het in handelingen 2 en verder geleerd wordt goed zij legden hun de handen op en lieten hen gaan zo werkt dat deze dan, die gegaan zijn door de Heilige Geest uitgezonden, wonderlijk hè, nou zijn ze deze door de Heilige Geest uitgezonden. Trokken naar Celicië, voeren daar vandaan naar Cyprus. Te Salamis gekomen, verkondigden zij het woord Gods. Want daar werden ze voor uitgezonden. Maar waar spraken ze het woord Gods? In de synagogen van de Joden, dat moet jij eens proberen. ...om de synagogen van de Joden in te gaan... ...en daar het woord gods te verkondigen... ...want dat woord gods is in deze zaak... ...het getuigenis dat Jezus de Messias is. Nou, dat is heftig hoor. Het duurt niet lang... ...dan worden ze met een ene grote haal... ...worden ze uit de synagoge geschopt. Want die kunnen ze niet meer verdragen. En toen was het in een bepaalde stad... ...ik geloof ik dat het Efezen was... werd het helemaal mooi... ...denken ze nou, er is nog een zaaltje naast de synagoge... En dan gingen ze in de zaal naast de synagoge, gingen ze de Messiaanse gemeente. Dus hier zaten de orthodoxe joden en daar zaten de, de Nieuw Testamentische joden. En het leuke is, moet je maar over nadenken, eigenlijk zijn protestanten gewoon katholieken. Want het is het algemeen katholiek geloof, dat beleiden ze. Maar protestanten zijn gewoon protesterende katholieken. Maar ze doen dezelfde zondag wat zou je echt protesteren een protestant en ze zeggen, waar kom je ja aan je zondag zondag is een instelling van Rome en het is een teken wat Rome verbindt aan zijn navolgers ze gingen weg om het woord van God te spreken in de synagoge van de Joden en zij hadden ook Johannes tot helper na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Pavos, troffen ze daar een zekere tovenaar de tovenaar is in de grondwoord eigenlijk een magier daar troffen ze dus die magier aan. Er staat bij een valse profeet, een jood en zijn naam was Bar Jezus. Nou de vierde is een jood en die zegt ik ben zoon van Jezus. Bar, Bar Jezus is gewoon de zoon van Jezus. Dat is er ook toevallig, hè, Zijn tovenaar. Het is een valse profeet, hij is ook nog een jood. En er zijn nog vele Joden die valse profeten zijn... die in de Messiaanse gemeenschap binnenkomen... als wolven om de leden af te trekken... zodat ze weer naar een Joodse synagoge gaan. Of ze gaan naar een tussenvorm. Zijn er altijd. Dat noemen ze wolven in het Nieuwe Testament. Hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus. En die Sergius Paulus, dat is een verstandige man. Deze begeerde het woord Gods te horen. Zie je, dat is een verstandige man... Als je het woord God wil horen, ben je een verstandig man. Hij liet dus Barnabas en Saulus tot zich roepen. Hij zei: Jongens, kom eens. Hij is het landhoofd van het eiland waarop ze waren. Maar er komt een zekere Elimas. Eli, weet je nog wat Eli betekent? I is mijn. L is God. Daar staat dus gewoon: Mijn God. Mas, maar Elimas. Het woord zelf betekent wijze. Dus die Elimas die wordt gezien als de wijze. En het gekken is, in diezelfde vorm zit ook het woord goochelaar. Nooit geweten, maar ik zat er te zoeken tussen wikipedia gewoon waarom ik het er eens tegen. Tot ze ook de wijze, en ja, natuurlijk geen echte wijze. Maar ze denken dat het een wijze is, terwijl hij een afgodendiener is en hij over afgoden preekt. Als god. Bij die Elimas, de wijze wordt hij genoemd, de goochelaar. Hij is echt de tovenaar, een magier, want zo wordt zijn naam vertaald. Verzetten zich tegen hen en trachten de landvoogd van het geloof afkeerig te maken. Het gaat om het geloof dat Yeshua de Messias is. Ik denk, ze hadden hem bijzetten, anders zou je het misschien niet pakken. Maar het geloof afkeerig te maken. En dat is voor een hoop mensen hè, het probleem. Maar Saulus, anders gezegd, want hij heet Paulus. Vroeger heette die Saulus. Hij is nu Paulus. Hij was vervuld met de heilige geest. Vervuld van heilige geest. Hij is gewoon vervuld van heilige geest. Dat is het tegenovergestelde van onheilige geest. Hij is vervuld met heilige geest. Hij ziet een scherp aan. En dan zegt hij. Zoon des duivels. Zo, zo ben ik nog nooit naar een broeder of zussen toegegaan in de gemeente. He? Dat was een heftige man die... Uh, Jonge, jonge die Paulus. Hij zegt: Zoon des duivels, jij vol van allerlei list en streken. Vijand van alle gerechtigheid. Gerechtigheid is Torah, Gods wil. Zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heeren? Dat is van Yeshua. Te verdraaien, want daar gaat het om. Hij heeft zelfs de naam Bar-Jezus. Zoon van Jezus, die profeet. Hij zegt, ik ben de zoon van Jezus. Ja, wacht eens even. Het is wel een streek die geleverd wordt hoor. Nou is dat woordje duivel, zie je zo, is 1228. Want wij hebben natuurlijk van onze christelijke tradities speciale opvattingen over Satan en over duivel. En we zien in Satan en duivel een persoonlijk wezen die zich tegen God richt. En dat is een misvatting. Het zijn beide zelfstandige naamwoorden. Satan is een zelfstandig naamwoord. Maar geen eigen naam. En dat is belangrijk. Alle andere namen zijn eigen namen voor personen. Dus het zelfstandige naamwoord wordt dan toegepast op. Petrus, hij zegt Satan. Nou, zeg, voor, stel nou voor dat ik tegen jou zeg. Hé, hey, Satan. Dan schiet je toch gelijk in een deuk. Je, we gaan mijn naam vertellen. Maar... Petrus was op het moment dat Yeshua het zegt, Satan. Want Yeshua had iets gesproken en Petrus ontkrachtte dat. Maar er zijn dus opvattingen in het christendom die komen uit verkeerde gronden vandaan. Dus we zien een woordgebruik en het leuke is, misschien ook goed, het woordje Satan staat in het Bijbel altijd met een kleine s geschreven. Dat geeft al aan dat de vertalers van het woord Satan weten wat ze vertalen. Hadden ze geweten dat het een naam was... hadden ze hem een hoofdletter gegeven. Maar hij heeft dus in de vertaling gewoon een kleine letter. Alleen als de begin van de regel begint met Satan... dan staat die taalkundig met een hoofdletter. Maar dan is het het eerste woord van de zin. Gewoon over nadenken. Je gaat de wonderlijke dingen ervaren. En als je dan weer vragen overhoudt... moet je ze gewoon stellen. Dan zal ik je zwart op wit laten zien... wat de Bijbel vertoont over dit soort dingen. Wij zijn door Rome bang gemaakt... Op een verschrikkelijke wijze en misleid. Hier zegt uh, Paulus: Jij zoon des duivels. En ik heb het er maar achter gezet, 12,28. En 12,28 is diabolos. En het is een wat? Een bijvoeglijk naamwoord. Heb je het gezien? En het woord diabolos betekent geneigd tot laster. En anders niet. Maar het is door onze christelijke traditie. dat we aan het woord duivel. iets verbinden. wat we alleen maar uit de christelijke traditie leren. Diabolos, het bijvoeglijk naamwoord. betekent lasterlijk. Vals beschuldigend. Een lasteraar. Een valse beschuldiger. Nou, dat was die schijnheilprofeet. was dat zeker? Echt waar? Zoon so des duivels. Het is metaforisch toegepast op iemand van wie omdat hij de zaak van God tegenstaat, gezegd kan worden dat hij de rol van de duivel vervult, oftewel dienstpartij kiest. Zoals het woordje Satan een tegenstander is. Het is zelfs zo dat het woordje Satan toegepast wordt op de engel des heren. Wist u dat? Het woord Satan wordt zelfs gebruikt op Gabriel. Want als Gabriel komt naar Biliam, die op zijn ezel zit... en die ezel die drukt hem tegen de muur... tot heel zijn beenklem zit... en hij slaat dat beest links en rechts... en dan zegt die ezel ineens... ja, hij is er sinds wanneer slijm slijmen zo... ik heb je altijd ge... ah, fijn, hij is boos op dat beest. Maar waarom was dat beest nou bang? Daar was de engel Gabriel gekomen... en Biliam zag hem niet. Maar die ezel wel... Maar op dat moment, die Gabriel, die openbaart zich aan die Bilion. En die schrik zijn echt de Pieter daarvan. Die zegt, wat als er zo'n wezen voor je staat. En dan zegt Gabriel, ik ben tot jou gezonden als Satan. Kun je het voorstellen? Tot de engel Gabriel, dat is de grootste engel in de hemel. De meest belangrijke die uitgezonden wordt. Die zegt, ik kom als Satan tegenover je staan. Maar wie vertegenwoordigt Gabriel. De eeuwige zelf, Abel Yahweh. Dus die stuurt zijn engel naar Biliam. Want Biliam was op weg om Israël te vervloeken, weet je nog? En dan gaat die engel hem eens even schudden. Dan zegt hij, ik ben tot jou gekomen als Satan. Zo'n engel. Dus denk erom, Satan is niet datgene wat het christendom ervan maakt. Het is metaforisch toegepast op iemand van wie, omdat hij de zaak van God tegenstaat gezegd kan worden dat hij de rol van de duivel vervult of dienstpartij als we dus met twee broeders eh, normaal vrede hebben en er komt een ander bij en die zegt tegen hem, die Willem en die zegt tegen Willem, hé hey, hey, die André en die zeg, heb je dat gezegd dan is er iemand die dus ruzie en, eh, en opstand creëert tussen twee broeders stoken, stoken dat is een goed woord die wordt dus met bijbelse termen een duivel genoemd. Deel. Een ander woord is een heen en weerwerper Verdeeldheid zaaien. Als iemand hier verdeeldheid je duivel gaat eruit, zeg je dan. Maar dat is gewoon een uitspraak. Het is een bijvoeglijk naamwoord. Het is dus een woord wat je dus aan iemand plakt. Hij is het niet, maar je plakt het aan hem. Want hij gedraagt zich als een duivel. Zoon dus duivels vol... Allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, dus iemand die de Torah aanvecht om het niet te doen. Wat is die? De zoon des duivels. Vijand van alle gerechtigheid, want gerechtigheid is Torah, dat is wat God wil. En de paus zegt, we gaan zondag vieren. Hé, hey, zoon des duivels, He? voor de paus. Als er eentje het volk misleidt, is het het pausdom. Met hun zondagviering, met hun kinderdopen, met, met Maria-verering. O Heilige Maagd, Maria, moeder gods. Maar dat komt omdat ze Yeshua verkondigen als God. Terwijl de Bijbel zegt: Hij is de zoon van God 40 keer en Hij is de zoon des mensen 80 keer. Zoon des duivels, vol van arglistigheid, streken, vijand van alle gerechtigheid. Zal je nou eens niet ophouden de rechte wegen des Heeren, Yeshua, te vervalsen? Nou, handelingen 13 vers 11. En nu, zegt hij tegen die man, zie de hand des heren. Heb het over Jezua. Keert zich tegen u en gij zult een lange tijd blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem de donkerheid en de duisternis. En hij en zocht hij iemand die hem bij de hand zou leiden. Dat is nog eens een krachtige uitspraak. Dat zouden wij niet gauw tegen iemand zeggen. Word stekenblind voor vier dagen. Nu dan de hand des heren, het is de hand van Yeshua, keert zich tegen u en gij zult al lange tijd blind zijn. De zon niet zien en terstond valt de donkerheid en de duisternis en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. Nou, toen die landvoogd zag wat er gebeurd was, hij komt spontaan tot geloof. Dan denk jongens, wat is dit nou toch? Wat is dat nou toch? Hij kwam tot geloof, zeer getroffen door de leer des heren. De leer van Yeshua. Sommigen. We gaan nu even een sprongetje maken. Dit was alleen maar een aanzetje. De les voor vandaag moeten we gaan leren uit handelingen 15. En dat is een heftige les vandaag, zo je zien. Sommigen die uit Judea gekomen leerden. En let goed op. De broeders. Indien gij u niet besnijden laat. Naar het gebruik van Mozes. ...kunt gij niet behouden worden. Hoe vindt u zo'n zo uitspraak? Er komt iemand bij je binnen en die zegt... ...luister goed, als jij je niet laat besnijden... ...naar het gebruik van Mozes... kan jij niet gered worden. Het waren broeders, hè? sommige broeders uit de Judea. Er zijn ook broeders die misleid zijn... Hè? ...door allerlei dingen van leer. Indien is een voorwaarde, zegt hij... ...u niet besnijden laat... Na het gebruik van Mozes kunt gij niet behouden worden. Hoe denk je tot daar de man op reageren? Dat zijn broeders die het zeggen. Als je je niet laat besnijden, kan je niet behouden worden. Zo. Hoe worden we behouden ook alweer? Ja, door genade en door geloof in Yeshua. Dat is onze behoudenis. We worden dus nooit behouden door het feit dat we ons laten besnijden. Want besnijdenis is nooit gegeven tot behoudenis. Wist u dat? Je wordt besneden omdat je nageslacht van Abraham bent. En zelfs de slaven die gekocht waren met geld in het huis van Abraham, wat werden die? Besneden. Geden die behoren tot het huis van Abraham, al waren ze door geld gekocht, werden besneden en werden ze deel van het huis van God. Dus onthoud het even ter overweging... want we hebben dus allerlei dingen geleerd. We hebben dus ook geleerd in het christendom... dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Lieve mensen, deze uitspraak is een rampzalige uitspraak. Je kan dus nooit zeggen... indien je je laat besnijden, kan je niet behouden worden. Nou, die mannen die dat horen, die gaan uit hun dak. Toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet kwam geen gering, dat betekent een heleboel en tegenspraak tegen hen ontstond droegen zij Paulus en Barnabas en nog enige anderen van hen op tot de apostelen en de oudsten te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil wat is het geschil? besnijden om behouden te worden nou, je kan het rustig vergeten. Door de besnijdenis word je nooit behouden. Ook Abraham is niet behouden door de besnijdenis. Maar hij geloofde God dat uit zijn nageslag Messia geboren zou worden. Dus hij keek door geloof naar Messia. Het was wel mooi op grond van die belofte. En het teken dat hij het geloofde moest hij zich laten besnijden. Hé. Hey. Wonderlijk hè? Dus... Toen Abraham geloofde dat de messias uit zijn zaadlijn kwam, moest hij zich laten besnijden. Als een teken van het verbond voor altijd. Voor zijn familie en voor zijn nageslacht. Maar ook voor degenen die gekocht waren en deel hadden aan zijn huis. Alle mannen werden besneden. Maar goed, de problemen lopen op. En de jongens die gaan naar Jeruzalem toe. En zeggen: daar gaan we Jeruzalem uitvechten met de andere apostelen. Want nou willen we haring of kuit? Hoe klinkt dat? He? En te Jeruzalem aangekomen werden zij door de gemeente en de apostelen en de oudsten ontvangen. En vermelden al wat God met hen gedaan had. Schitterende geschiedenis konden ze daar vertellen. Maar, zegt hij, er stonden een paar van die Fariseeërs op. En dat waren Fariseeërs, enigen die gelovig geworden waren. Dus het waren Fariseeërs uit de secte van Fariseeën, wel geloofden dat Jezus de Messias is. Het waren niet zomaar tegenstanders. Ze waren de gelovigen dat Yeshua de messias was. Maar zij zaten nog vol van hun farisees dogma's. Want fariseeërs kenden natuurlijk wel de hele Torah. Maar daarnaast hebben ze hun boeken gemaakt. Waar ze dus menselijke inzettingen hebben gedaan. En God haat menselijke inzettingen. En vanuit dat soort menselijke inzettingen. redeneren fariseeërs. Misschien toch dat we daar iets leuks uit kunnen halen. Maar, zegt hij, de fariseers, enigen stonden op die gelovig geworden waren en ze zeiden dat men moest besnijden, tussen haakjes heb ik gezegd, ter behoudenis. En gebieden de wet van Mozes te houden. Dat is geen probleem. Maar dat besnijden, dat is probleem. De apostelen en de oudsten vergaderen om deze aangelegenheid te overwegen. Daarvoor gaan ze naar Jeruzalem. Toen daar over veel, veel verschil van mening rees, stond Peter eens op en die zegt... "Man broeders, gij weet dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren... ...opdat door mijn mond de heidenen oftewel de volkeren, oftewel de broeders en zusters in Alblasserdam... ...het woord van het evangelie zouden horen en geloven. Shema. Kent u het woord Shema. Shema, Israël. Shema betekent horen en doen. Dus je moet Gods woord horen en het gelijk doen. Dat is Shema. Nou, dat komt hierin terug. Dat ze dat evangelie zouden horen en geloven. Want als je het gelooft, ga je het ook doen. En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de heilige geest te geven. evenals ook aan ons. Als wij nou de Heilige Geest ontvangen, waar is dat nou kenbaar aan? Wanneer ontvangt nou iemand de Heilige Geest? En waar blijkt dat hij tot iemand vangen heeft als hij gaat getuigen dat Yeshua de Messias is? Want zonder de Geest van God kan je niet zeggen dat Jezus de Zoon van God is. Alle anderen die die Geest van God niet hebben, die zeggen, je ja, houdt erop met die Jezus, man. toch erop met die Jezus. Die willen er niks van horen. Ze hebben er niet van niks overgeleverd aan de Romeinen, zodat hij gekruisigd kon worden. Dus ook in het Joodse volk kan je daar niet over praten. Nee. God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de heilige geest te geven. Evenals ook aan ons. Dus zodra iemand heilige geest ontvangt, beleidt hij dat Yeshua de Messias is. Beleidt iemand niet dat Yeshua de Messias is, dan is hij een anti-Messias. Wat zegt Johannes? En iedereen die beleidt dat Jezus de Christus is, die is uit God geboren. Maar iemand die hem dus niet beleidt, is dus niet uit God geboren. Je moet dus wederom geboren zijn, dat is uit God geboren worden. Uit de hemel moet je geboren worden. Dan kun je beleiden dat Yeshua de Messias is. Nou, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende. Nog een keer, vanaf vers 8. God nu, die de harten kent, heeft getuigd, door hun, die heidenen de heilige geest te geven. Evenals ook aan ons, zegt Petrus en Jacobus en Johannes. Zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, de joden. Door het geloof hun hart reinigende. Geen onderscheid, ziet u, tussen de jood en de gelovige uit de heidenen. Dan gaat hij verder. Nu dan. Wat stelt gij God op de proef? Door een juk... ...op het hals der discipelen te leggen... ...dat nog onze vaderen... ...nog wij hebben kunnen dragen... ...vraagteken. Wat was dat nou voor juk? Wat was dat nou voor juk? Zij dachten dat ze door de besnijdenis... ...kinderen gods waren. En ze zeiden... Hey, wij zijn, geen, uh, zijn niet van buitenaf... ...we zijn kinderen van Abraham. Nou, zegt Yeshua... ...als je echt kinderen van Abraham was... ...dan had je mij gehoord... Dus het zegt helemaal niks dat je van Abraham komt en besneden bent. Dat wil niet zeggen dat je een rechtvaardig leven leidt. Al die menselijke aanvullingen. Als je heel die talmoed gaat doen, dan ben je wel zo vroom. Maar door talmoed te doen moet je zelfs de Torah overtreden. He, dat is een ramp. Dus nog één keer door een juk op de hals van de discipelen te leggen. Dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. Vraagteken. Ja, dat is redding door de besnijdenis. Want als hij door de besnijdenis als kindje van acht dagen besneden wordt, is hij dan gered? Hebben we helemaal niks mee te doen. Echt niet waar, nee. Het is een kindje uit de lijn van Abraham. En in hem, zijn nageslacht, zou Messias geboren kunnen worden. Dus iedereen kijkt er naar uit. Is dat eerste kind al de Messias? Gaat hij geluid worden? Zo hebben ze altijd uitgezocht naar Messias. Nou, hij gaat schitterend verder in vers 11. Maar door de genade... Hè? Van de Heer Jezus geloven wij, broeders en zusters, behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Dat gaat namelijk door genade. Je kan niet zeggen, ik ben besneden en mijn vader was Abraham, Isaac en Jacob, ik ben gered. Nee, ook zij moesten tot een positief uh, uh, wandel komen om in de wegen van de Heer te wandelen en uitzien op Messias. Het is door de genade van de Heer Jezus, geloven wij, behouden te worden op dezelfde wijze zoals zij. Dus wij worden ook niet behouden door de besnijdenis. Dat zijn we met elkaar eens, hè? Goed. De hele vergadering die werd stil. Ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen welke tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Eh, ja, dat vinden ze prachtig. Heb je dat allemaal meegemaakt? Tjonge jonge jongens, hè? tot het woord zo krachtig is verkondigd, tot het allemaal gebeurd is. Moet je luisteren wat er in Efeze staat. In Efeze 2, vers 14 staat: Want hij, daar spreekt Paulus over, Yeshua, is onze vrede. Messias. Yeshua is onze vrede. Die de twee, welke twee? De jood en de heiden heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, dat is de vijandschap weggebroken heeft. Ah, Yeshua heeft dus een vijandschap, een muur weggebroken tussen de jood en de heiden. Want de jood is dat op zich geloof, wij zijn de kinderen god en de heiden die moesten maar tussenkomen. Ja, maar er stond een muur tussen. Welke muur is het? En daar gaan vele mensen weer van padje af. Ja, echt waar. Die twee, de Jood en Heiden, die worden één, heeft gemaakt. En de tussenmuur die scheiding maakte, dat is de vijandschap, heeft hij weggebroken. Lees door. Doordat, de reden, hij, Yeshua, in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buitenwerking heeft gesteld om zichzelf vredemakende de twee, de jood en de heiden tot een nieuwe mens te scheppen dus zowel de jood moet door Yeshua tot nieuwe mens worden maar ook die heiden moet door Yeshua tot nieuwe mens worden en zo worden die twee één door dezelfde messias tot een nieuwe mens tot een nieuwe gemeenschap gevormd het lichaam van Yeshua zoals wij zijn en dan praat hij hier over hij heeft in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gezet. Wat zegt het christendom? Zie je wel, hij heeft de wet weggedaan. Al oh, die inzettingen hebt hij weggedaan. Het staat er toch? Staat het er niet? Ja, hij is weer blind. Hè? Dat hij door zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking heeft gezet. Alleen die geboden inzettingen... Die geboden die bestaan door inzettingen van mensen. Zie je dat? Dat zijn dogma's. En dogma's, lees het maar terug in het grondwoord, betekent leringen van mensen. Zegt wat dat niet? Te vergeefs eren ze mij, want ze leren leringen die geboden van mensen zijn. En zulke dingen doen ze velen. Maar de, de gemiddelde christen, die leest eigenlijk gewoon nou, oh zie je wel, die geboden en die inzettingen, die zijn gewoon buiten werking. Houd toch op met je sabbat, doe die zo gek, doe het op zondag. En dat klinkt dan zo leuk omdat je niet onderwezen bent in het woord. Want je zet de inzettingen, hè, bestaande wetten der geboden. Jongens, er zijn menselijke inzettingen. Tuurlijk, weg ermee. Zo heeft hij die twee, joden en Heiden, tot één lichaam verbonden... en wederom met God verzoend door het kruis... waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Handelingen 15, vers 13. Nadat deze uitgesproken waren nam Jacobus het woord en hij zei... mannen, broeders, hoor naar mij. teken erachter. Dus hij zegt het met stemverheffing Mannen, zegt hij, luister naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God... van meet aan erop bedacht geweest is... een volk voor zijn naam... uit de volkeren te vergaderen. Hé, hey, hey, mooi hè. Wie was er van meet op aan bedacht? Dat was God zelf. Heeft hij een volk... Bij elkaar vergadert je ja, om de heidenen te vergaderen. Daar komen wij vandaan, uit de heidenen. Dat is Gods wil geweest, hè? al vanaf het begin. Hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Haha, leuk is dat hè? Dus als ze wat zeggen in het Nieuwe Testament, dan zeg je altijd, hoe kom je eraan? Nou, dat hebben de profeten gezegd. En dan moet je echt op zijn minst een profeet kunnen noemen, die dat echt dubbel en dwars gezegd heeft. Nou, die profeet moeten we gaan vinden. Hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten, gelijk geschreven staat. En dan gaat hij zeggen: Daarna zal ik wederkeren. Staat er in handelingen 15, vers 16. En ik zal de vervallen hut van David, dat is Israël, wederopbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik, zegt God, wederopbouwen. En ik zal hij wederoprichten. Mooi is dat hè? Want de profeet profiteert van Yahweh, hè? Wat Yahweh spreekt. Je moet alleen weten welke profeet het was. Ja, dan moet je zeggen, waar staat dat nou geschreven, anders geloof ik het niet. Nou, dat was Amos, een klein profeetje, maar hij sprak namens God. Amos 9, vers 11. Vergelijk u maar met wat er in handelingen staat. dien dagen zal ik, zegt Yahweh, de vervallen hut van David, wederoprichten. Ik, zeg Yahweh, zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten. Ik, zeg Yahweh, zal hij herbouwen als in de dagen van ouds. Dat zal God doen. Vers 17. Waarom? Nou, opdat het overige deel der mensen... Hé, hey, Amsterdammers. Althans, die hier samenkomen. Wij horen tot dat overige deel. Yahweh zoeken. En alle heidenen... Kijk, nog steeds. Hè, wij, zijn, wij zitten daarbij. Over welke mijn naam is uitgeroepen... Spreekt Yahweh, die deze dingen doet. Over ons is de naam van Yahweh uitgesproken. En door Yeshua hebben we met Jaweh vrede ontvangen. Want hij droeg onze zondelast. We mogen aan Yeshua refereren. Vader in de hemel. Hij zegt bid tot de vader. Wij moeten niet tot Jezus bidden. Er staat nergens in de Bijbel, je moet tot Jezus bidden, anders krijg je niet. Nee, we bidden tot vader en we pleiten op de volmaakte rechtvaardigheid van Yeshua. Van ons is niemand rechtvaardig, tot niet één toe, zegt Paulus. Onze monden zijn net als een open graf. Opdat het overgedeelde mensen, hier in Abelasserdam ook, Yahweh zoeken... ...alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen... ...hier wordt de naam van Yahweh over u uitgeroepen... ...spreekt Yahweh die deze dingen doet. Mooi, hè? Nog een keertje die Amos 9 vers 12. Opdat zij beerven de rest van Edom... ...en van al de volkeren over wie mijn naam is uitgeroepen... ...luidt het woord van Yahweh die dit doet... Dit is een werk wat Yahweh doet. Vind je dat niet mooi? Dan zie je gewoon een stukje Amos. Staat zomaar ineens in Handelingen 15. Waar uh, dit getuigenis gegeven wordt. En dan plukken ze Amos twee keer zo. Pst. Ik denk, tjoh, jongens, wat heftig zeg. Nou, ik denk als een Jood deze dingen hoort. zegt hij, oh, ja, dan is het mooi. Want een Jood wil overtuigd worden van de tekenen en de wonderen en wat profeten hebben gezegd. Nou. Welke van eeuwigheid bekend zijn. Dus dit is niet iets wat nou toevallig net aankomt waaien in handelingen 15. Maar dat is al vanaf eeuwigheid bekend en de profeet Amos heeft ervan gesproken. Handelingen 4, even tussendoor. Vers 4 tot 11 tot 12. Dat gaat over Jezus, de steen des aanstoots. Kent u hem? Hij zegt, dit is de steen door u de bouwlieden versmaat... Die nog tot hoeksteen is geworden. Het belangrijkste steen van een gebouw is de hoeksteen. En de behoudenis, dus de redding, is in niemand anders. Want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven. Waardoor zij moeten behouden worden. En wat hadden die twee farisees, Messiaanse gelovigen gezegd? Indien gij u niet laat besnijden, kunt u niet behouden worden. Hé, hey, dwaling. De behoudenis is in niemand anders, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor ze behouden moeten worden. Handelingen 15. Daarom, zegt hij, ben ik van oordeel dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder lastig moet vallen. Je moet ze niet verder lastig vallen. Want ze komen uit de heidenen vandaan. Ze komen tot geloof in Messias... En als die Messias gaan geloven... dan gaan ze ook onderwezen worden in de... Torah. En op het moment dat ze Torah gaan lezen... dan begin je in Genesis 1... en dan kom je de mooiste dingen tegen. He, zo kom je door de, door de vijf boeken van Mozes. Dat is Mozes leren. En als je Mozes gaat leren... dan kom je dus tegen wat God wil van zijn volk. Want wij komen als heidenen, worden we bij zijn volk gevoegd... we gaan samen naar dezelfde synagoge... we horen dezelfde woorden van Mozes lezen... elke Shabbat... En dan kom je ook de woorden tegen over hoe het werkt met Abraham en zijn nageslacht en zijn slaven die hij ingekocht had. Hoe dat functioneert met de besnijdenis in het koninkrijk van God. Wat uit Abraham, Isaac, Jacob is voortgekomen. Dus we moeten dus leren Torah lezen om te horen wat zegt God nou eigenlijk. Ook wij die heidenen zijn en door Messias heen deel hebben gekregen aan het huis van God. Daarom ben ik van orde dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastigvallen. Maar je moet ze aanschrijven dat zij zich hebben te onthouden, even, moet je mee stoppen, van wat door de afgoden bezoedeld is. Dus alles wat door de afgoden bezoedeld is, over je schouder. Je moet ook onthouden van hoerarij En dus niet alleen naar de wilde vrouwen lopen... Maar dat is ook een andere waarheid verkondigen dan in de Torah. Want als je iets anders gaat zeggen dan Torah zet, dat is overspel. Als je mensen daartoe verleidt, ze nee, dat is ook goed. Dat is ook goed. Luister maar naar de paus, dat is ook goed. Dat klinkt goed, maar het werkt niet. Af van de hoerij moet je afblijven. Je moet ook van het verstikte en van bloed afblijven. Dus als je een kip te pakken krijgt van de boer, dan draai je niet zijn nek om zo. Maar zo wil God het niet hebben dat je een kip slacht. Want op hetzelfde moment dat je dus afslaat, loopt zo het bloed eruit. En dat bloed moet eruit. Want wat zit er in het bloed? De ziel. De ziel. En wat is de ziel? Dat is het leven. Wij zijn dus, omdat we ademhalen, levende zielen. Stop ik vandaag met ademhalen, ga je liggen en ben je dode ziel. Yes. Maar je blijft een ziel. Alleen de ene is een levende ziel en de andere is een dode ziel. En als een dode ziel dood is, dan kun je hem oppakken en hem begraven. En dan gaat hij tot stof en de Heer zal hem opwekken. Want we worden begraven in een natuurlijke zaak, maar we worden opgewekt in geestelijk. We zullen zelfs de engelen gelijk zijn. Onvoorstelbaar. Maar dit is zo simpel als je het leest. Je moet alleen de waarheid kennen en de context van Torah. Het Nieuwe Testament is niet zomaar geschreven los van Torah. Nee, het is geschreven op grond van Torah en inzettingen. Je moet hen dus aanschrijven, ze moeten zich onthouden van wat aan de afgoden bezoedeld is. En trouwens ook met het verstikte, een kip gestikt, niet eten, want dan krijgt hij stress en door de stress schiet dat in zijn bloed en dan komt er gif in het bloed. En dat zit dan ook gelijk in het vlees, dus ook een gestikte kip moeten we niet eten. We moeten trouwens van alles wat met bloed te maken heeft afblijven. Want in het bloed zit het leven, zit de ziel. He? Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, dus ook Abelassadam, die hen, dat is Mozes' prediken. En daar hij, Mozes, elke sabbat in de synagoge, oftewel in de scholen, wordt voorgelezen. We zullen dus gewoon Mozes blijven lezen en dan weten we precies wat we wel en wat we niet kunnen eten. Zo simpel is het. Helemaal niet om strijd over te voeren, maar zo gaat het. Er staat in diezelfde zaak over afgoden, bezoedelen, verstikte eten en bloed. Is een instructie uit Leviticus. Dat is niet iets wat in handelingen zomaar staat aangegeven. Maar dat staat in Leviticus. Ik heb het bij u opgezocht. In Leviticus 17, dat is de kern van Leviticus. Dus heel Leviticus samengebald. Komt uit op dit kernpunt. Het middelpunt van Leviticus. Ieder van het huis Israëls. En... De vreemdelingen die in Abelassedam zitten. Die in hun midden vertoeven. Die enig bloed eet. Tegen zo iemand die dat bloed gegeten heeft. Zal ik, Yahweh, mijn aangezicht keren. En hem uit het midden van mijn volk uitroeien. Dat is niet zo dat hij gelijk weurt tot jij stikt. Maar dan word je buiten het volk geplaatst. Heb je geen deel aan het volk. Denk je nou, dat is wel ernstig als dat in Leviticus staat. Hè? Het, het woord is natuurlijk al een beetje heftig... maar je wordt in ieder geval buiten het, het, het, het volk geplaatst. Want de ziel van het vlees is in het bloed. Dus de ziel is in het bloed. En ik, Yahweh, heb dat op het altaar gegeven... om verzoening te doen, het bloed, over uw zielen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Nou, dit is zo, 2 plus 2 is 4... Je kan het gewoon niet maken bloed te eten. Daarom heb ik tot de Israëlieten gezegd... ...niemand van u zal bloed eten. Ook de vreemdeling die in uw midden vertoeft... ...zal geen bloed eten. Eigenlijk zou je, zoals de Joden doen... ...heb je een biefstukje... ...dan zetten ze de biefstuk in water... ...en gaan ze het koken. En als ze het koken... ...dan zie je binnen de kortste keren op... ...het oppervlakte van het water alle veiligheid zitten... die er in het vlees zit. En als dat dan gekookt is... dan gaan ze het in de pan leggen... En dan kruiden ze het, omkeren... lekker vuurtje eronder. Hè. En dan is het gewoon te eten. Maar dan is dus het bloed eruit gepest... door kokend water. Zo doet de Jood Het gaat erom dat je erover nadenkt. Hoe je het uitvoert... het is, het is interessant om het te weten. De handelingen 15... Toen besloten de apostelen en de oudsten met de hele gemeente... om mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochieën te zenden. En Judas, hij heet Barsabbas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders. He, die werden meegenomen. Er ging een hele groep broeders uit Jeruzalem naartoe... om die broeders daar in Christus uh, te onderwijzen. En men schreef door hun bemiddeling... De apostelen en oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen. Leuk hè? Dan komen die mannen in Abelassadam aan. En dan zeggen de broeders Peters en al die daar in Jeruzalem zitten. Die zeggen dan hier. De apostelen, de oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen. Hier in Abelassadam vergaderd. Zowel in Antiochieën, in Syrië, Cilicië. Oh kijk het staat er al. Abelassadam. Aangezien wij gehoord hebben... Dat enige uit ons midden u met hun woorden hebben verontrust. Daar gaat hij hè. Die mensen hebben ons verontrust. Uw zielen in verwarring brengende. Hoewel wij hun niets geboden hadden. Wat was het ook alweer? Waar ging het over? Indien gij u laat besnijden. Ter behoudenis. Daar is de besnijdenis niet voor. Het is zelfs zo... Dat veegt ook niet het gebod van Mozes weg tot besnijdenis. Want dat blijft recht overeind staan. Want de wet is niet weggegaan of weggedaan. Het is een dogma wat er ingebracht wordt. Indien gij u laat besnijden ter behoudenis. We worden niet door de besnijdenis behouden. Nee, door het geloof in Messias. Met hem gedoopt worden op te staan in een nieuw leven. Dan hebben we de oude mens afgelegd en dan ziet God de nieuwe mens. Heeft u de hint begrepen? Dus je laten besnijden om behouden te worden, forget it. Als je besneden wil worden, doet het dan gewoon zoals Mozes het zegt en weet je, verbonden aan het huis van Abraham. Dat is de legale weg. Hebben wij eenstemmig besloten om mannen te kiezen om die tot u te zenden met onze geliefde Barnabas en Paulus? Mensen die hun leven hebben overgehad voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden die zelf ook mondeling hetzelfde ter uwe kennis zullen brengen. Dus ze schrijven er niet alleen. Nee, ook die hebben we nog even gezonden. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u geen verdere last op te leggen dan dit noodzakelijke. Dat betekent besnijdenis niet ter behoudenis. Maar Mozes die blijft staan. Onthouding van hetgeen de afgodige of het is. Haha, daar komt u mee. Waar stond het ook alweer? In exact het midden van Leviticus. Hoe God gediend wil worden. En precies in dat middenpunt staat hoe hij het niet wil. En wat hij niet wil. Onthouding van hetgeen aan de afgodig, of het is van bloed, het verstikte van hoerij. Indien gij u hiervoor wacht, zult gij wel doen. Dus dit moet gewoon niet meer in ons leven plaatsvinden. Als dat vandaag nieuw is, zeg nou, ik heb wat nieuws geleerd. Ik ga het er gelijk uitsputsen. Dit wil ik niet meer. Ik wil niets meer eten met het bloed erin. He, daar ging het over. Ook niet wat verstikt is. Want als je de kip verstikt, spring je de adrenaline. En adrenaline in de bloed is gif. Mensen, is deze boodschap duidelijk? Tot je begrijpt waarom die Leviticus genomen wordt. Als de christenen dat toch lezen in handelingen. Waarom leggen ze dan die verbinding niet? Omdat het in Leviticus staat. Ze, ja, maar dat is allemaal weggedaan joh. He, dat is dus niet waar. Hè? Ik zou zeggen, vaart wel. Dat staat precies als tekst. Het laatste woord van vers 29. Vaart wel. Een goede vaart. Amen? Prijs de Heer, want Hij is goed. Hij is hoog verheven. Hij geeft ons woorden ten leven. En als we het doen, we zullen gewoon leven. Ik denk dat we een hoop ziektes zullen missen. Als we stoppen met dat bloed eten. Prijs de Heer. Adonai.